Veldkamp met het NOS-journaal. Het kabinet erkent dat er dingen fout zijn gegaan bij de bestrijding van het coronavirus. In het coronadebat, dat rond middernacht werd afgerond, gaf Rutte toe dat er te veel nadruk lag op de verantwoordelijkheid van mensen zelf. De maatregelen hadden ook steviger gekund, zei hij. Het kabinet belooft beterschap en zegt weer vaker bij elkaar te komen. Het debat ging dus over de nieuwe maatregelen die nu ingegaan zijn. De komende vier weken is onder meer de horeca dicht, sporten is aan banden gelegd en de groepsgrootte is verder beperkt. De nieuwe verscherpingen worden wel gesteund door een meerderheid van de Kamer. Het kabinet bekijkt nog of er meer steunmaatregelen nodig zijn voor ondernemers die door de nieuwe maatregelen in de problemen komen. Hij wijst erop dat deze sectoren al recht hebben op het bestaande steunpakket, maar het kabinet gaat kijken of er meer hulp nodig is. Minister Van Ark voor Sport vindt het niet terecht dat de Vrouweneredivisie tijdelijk is stilgelegd in verband met de nieuwe coronamaatregelen. Ze zegt dat wat voor mannen geldt, ook voor vrouwen geldt. Van Ark gaat daarom met de KNVB bespreken of de afspraken over coronaregels die gelden voor de mannen-eredivisie ook nagekomen kunnen worden voor de Vrouweneredivisie. De eredivisie voor vrouwen valt formeel niet onder betaald voetbal... en is daarom tot eind deze maand stilgelegd. Maar het ziet er naar uit dat Van Ark de tijdelijke stillegging gaat terugdraaien. Het Nederlands elftal heeft in Bergamo met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië in de Nations League. In een enerverende wedstrijd creëerden beide ploegen volop kansen. In de 16e minuut scoorde Lorenzo Pellegrini de 1-0 voor Italië. Zo'n tien minuten later maakte Donny van der Beek namens Oranje de gelijkmaker... In de pool van Nederland heeft Polen nu de leiding genomen. Polen won vanavond van Bosnië-Herzegovina. Het weer. Vannacht klaart het breed op en daalt de temperatuur naar 5 tot 8 graden. Morgen meer zon. Alleen in Limburg en op de Wadden kan een bui vallen. Met 12 graden en een stevige noordoostenwind is het vrij kil. Dit was het NOS Journaal.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 to begin mm -hmm.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 Als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier, maar Hier lopen wegen die naar Rome gaan het bos in Naar waar het feestje van het jaar de Zwarte Cross is Daar waar het glas niet half leeg, maar half vol is En een open deur los is Het is zo om daar naar huis te schrijven Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven Ik ken elke achternaam en ieder plein ik wil nergens liever zijn De Ik kan de smaak van de stad me nog verleiden, Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden: It is stil hier aan de Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon. Het is stil hier aan de overkant. Iedereen is gaan studeren, de anders gaan proberen. Disco het te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Het is heel hier aan de overkant. Het is dus de hartelijke goed in het westen, waar ze zeggen dat, dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. bij je fiets gewoon